Mautschreurs met het NWFN. In Thailand zitten nog acht jongens en een voetbaltrainer vast... in de ondergelopen grot. Duikers hebben al vier jongens naar buiten geloodst. Het gaat goed met ze. De operatie gaat morgen verder. Het team heeft zeker tien uur nodig... om de zuurstofflessen in het grottenstelsel te verwisselen. Bij de operatie zijn negentig duikers betrokken. Het lijkt erop dat de reddingsactie sneller verloopt dan verwacht. Maar de tijd begint te dringen, want het is hard gaan regenen in het gebied... Het dodental door de overstromingen in Japan is opgelopen tot 85. Zeker 58 mensen worden nog vermist. Sinds donderdag stort regent het onafgebroken in het zuidwesten van Japan. Door de overstromingen en aardverschuivingen zijn honderden huizen verwoest. Inmiddels zijn 1,6 miljoen mensen geëvacueerd. De verwachting is dat de regen ook de komende dagen nog aanhoudt in Japan. Op een hogeschool in Den Bosch waar heeft vanmiddag brand gewoed. De rookwolken waren tot in de verre omgeving te zien. Het gebouw waar de kunstacademie in zit staat vlak naast het spoor. Niemand raakte gewond. Vanwege de brand reden vanmiddag een tijdje geen treinen van en naar Den Bosch. In Tunesië zijn bij een aanval op een politieeenheid zeker zes doden gevallen. Dat gebeurde door een explosie in de buurt van de grens met Algerije. Het is de zwaarste aanslag in het land sinds 2015... Over de achtergrond is dus niets bekend. De tweede etappe van de Tour de France is gewonnen door de Slovaak Peter Sagan. Hij kwam na een rit van 182 kilometer als eerste over de finish... en is nu leider in het algemeen klassement. Sonny Colbrelli werd tweede en de derde plaats was voor Arnaud Demare. Tom Dumoulin finishte op 12 seconden van Sagan. Het weer blijft de rest van de avond nog zonnig. Het koelt vannacht af naar een graad of 13. Morgen is het bewolkt... En dinsdag kan lokaal wat regen of motregen vallen, maximaal rond 20 graden. Vanaf woensdag weer zonnig en zomerse temperaturen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files.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 Hadden we nog niet vermeld, dat was Anton Kwerti. En in samenwerking dus met het Londens Philemannes Orkest, met Paul Frieden. Freeman, zo moet ik het zeggen. We gaan naar uh, Carl, uh, nee, Georg Philip Telemann, zo heet de man. Georg Philip Telemann, dus een beetje in de baroktijd. Daar belonden we trouwens het tweede deel van dit, deze uitzending ook.